Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het konvooi met vrakstukken van vlucht MH17 is in Duitsland. Gisteravond later reden de vier vrachtwagens vanuit Polen de grens over. Ze worden begeleid door de Duitse politie... en zijn op weg naar vliegbasis Schilserijen, waar zal worden geprobeerd vlucht MH17 deels te reconstrueren. Wanneer het konvooi aankomt, is nog niet bekend... Voor het eerst in jaren zijn minder Nederlanders lid van een sportclub. Het zijn er bijna 4 miljoen, als een daling van ruim 1 Volgens sportkoepel NOC en NSF komt dat door de economische malaise. Ook gebruiken meer mensen hun smartphone om te sporten. Daardoor hebben ze geen club meer nodig. In België proberen stakers vandaag Brussel plat te leggen. Tijdens de derde en laatste regionale stakingsdag protesteren de vakbonden opnieuw tegen de bezuinigingen van het nieuwe kabinet. Het openbaar vervoer wordt getroffen en waarschijnlijk worden wegen rond Brussel geblokkeerd. Alle Intercities vanuit Nederland rijden maar tot Antwerpen. Voormalig eurocommissaris Nelly Kroes gaat proberen om van Nederland een verzamelplaats te maken voor startende buitenlandse ondernemers. Ze is de komende anderhalf jaar ambassadeur voor start-up bedrijfjes. Haar benoeming wordt vandaag bekendgemaakt door minister Kamp. In Marokko is de minister van Staat om het leven gekomen bij een treinongeluk. Minister Baha werd geschept op het spoor tussen Rabat en Casablanca. Volgens de regering liep hij over het spoor en zag hij de trein niet aankomen. Wat hij op de rails deed is niet duidelijk. De minister had veel invloed en werd gezien als de rechterhand van de premier van Marokko. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn in het toernooi om de Champions Trophy derde geworden. Ze wonnen de troostfinale met 2-1 van Nieuw-Zeeland. De Champions Trophy werd gewonnen door gastland Argentinië, dat won met 3-1 van Australië. Het weer, vooral in het noorden, enkele buien met kans op hagel en onweer. In de loop van de ochtend overal buien. Het wordt 4 tot 6 graden. Morgen vrijwel overal droog met wat som. Dit was. CFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Dit zijn de files van 3 uh, kilometer of langer in de Randstad. De A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Daar staat tussen sint gestel en Zalbommel 8 kilometer door een ongeluk eerder vanochtend. De weg is weer vrij. Bij Waardenburg staat er een stukje verder op 3 uh, kilometer file. De A7 vanuit de Horen naar Zaandam, tussen Avenoorn en Weidewormer 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 ja. Punt 9. Z-FM.